8 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Republikeinen in het Amerikaanse congres... hebben het omstreden memo van de FBI vrijgegeven... over het onderzoek naar mogelijke contacten... tussen het campagneteam van president Trump en Rusland...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 De koers van de bitcoin is vanmiddag weer met 10 procent gestegen. De virtuele digitale munteenheid was rond 5 uur zo'n 8500 dollar waard. Vanmorgen dook de prijs van de bitcoin nog met 15 procent omlaag... naar 7800 dollar. En dat was de laagste stand in ruim twee maanden. In december stond de bitcoin nog op een hoogtepunt van 20.000 dollar. Onder meer vanwege de enorme schommelingen in de waarde van de bitcoin... wil minister Hoekstra van Financiën... de risico's van cryptomunten in kaart laten brengen.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 De aardbeving op 8 januari had een kracht van 3,4. Het was de zwaarste in vijf jaar tijd. Door de beving kwam het vaststellen van een nieuw schadeprotocol... voor de afwisseling van bevingschade in een stroomversnelling. Dat werd woensdag in Groningen gepresenteerd. Het weer, buien, soms met natte sneeuw, afgewisseld met opklaringen. De temperatuur daalt vanavond en vannacht tot rond het vriespunt... en het kan glad worden. In het weekend veel bewolking met winterse buien... en een middagtemperatuur rond 4 graden. Zondag met een stevige noordenwind, wat kouder. Dit was het NOS Journaal. Aan nou, de verkeersinformatie. Bij Den Haag is een ongeluk gebeurd op de A4 richting Amsterdam. Tussen knoop het Iepenburg en Leidsendam... zat daardoor 2 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Ja, en u luistert nee, nog steeds naar Manjare. En uh, de chef, de equipe, uh, Albert Koor die, uh, die bemoeit zich nu over de hele regio, zeg maar, met alles. Oh. <laughs> Je zit te wijzen en te doen. Ja, die energie van die man, die is zeer aanstekelijk. We gaan een heel half uur nog maken over Friese producten. Dat doen we met drie producenten. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we ook even voetballen met Richard van der Made in Arnhem. Vitesse FC Groningen. Richard. Ja, die wedstrijd is anderhalve minuut geleden in gang gezet. Vitesse dat thuis speelt in de Gelderdoom. Het dak zit dicht, dus lekker comfortabel. Geen last van regen en van kou nu de voorzet van Van Bergen die voor het eerst in de basis staat. Na het vertrek van Milot Rashica op de ene na laatste dag van de transferperiode. Afgelopen woensdag gebeurde dat voor 10 miljoen euro werd de Kosovaar verkocht aan Werder Bremen. En dat was een megawinst voor Vitesse dat opnieuw aanvalt nu over de linkerkant met Lassane Vaayen. Maar Wiedemeyer constateert daar een overtreding aan de rechterkant bij FC Groningen. En dus ligt het spel eventjes stil. Vitesse staat op de zesde plaats. Strijdt nog voor de play-offs om Europees voetbal. En FC Groningen een beetje een kleurloos seizoen. Dertiende. Maar goed, wie weet wat nog mogelijk is voor de ploeg van Ernest Faber... die aan het eind van dit seizoen de club zal gaan verlaten. Niet heel erg druk. Ik schat zo ongeveer 15.000, 16 16.000 toeschouwers vanavond hier in de Gelderdoom. Vitesse dat slechts twee keer won... In een thuiswedstrijd dit seizoen. Dat is wel eens anders geweest. Nu de vrije trap van Vitesse. De bal wordt weggekopt in het centrum van de verdediging. door Memise Dan blijft hij daar even liggen voor de voeten van Mount. Maar alsnog weggehaald door Van Nieven. Dan opgevangen door Dabo. En zo heeft Vitesse in de eerste minuten van deze wedstrijd. wat meer de bal. Weer gevaarlijk. Nu over de linkerkant zou daar een voorzet kunnen komen. Maar opnieuw onderschept door Mike de Wierik. Vier minuten ruim op de klok in Arnhem. Het staat tussen Vitesse en FC Groningen. De nummer 6 tegen de nummer 13 dus in de Eredivisie. Nog 0-0. Dankjewel Richard van der Maden in Arnhem Vitesse tegen Groningen. 0-0 wedstrijd is net begonnen. Onze wedstrijd is al meer dan een half uur bezig. We gaan het laatste half uur nu besteden aan drie producenten van Friese producten. Die producten gaan we natuurlijk ook proeven. Het gaat over Friese nagelkaas. Het gaat over dumkus. U weet wel dat koekje in de vorm van een duim. En het gaat over natuurlijk gaat het over Berenburg. Dat uh, lekkere kruidendrankje wat zogenaamd heel goed voor je maag is. Maar wat is er niet goed voor je maag als je er een hele liter van opdringt, zeg ik dan. Daar gaan we het straks over hebben. Of dat wel echt die medicinale werking heeft. Naast mij uh, zit aan de ene kant nu uh, chef en SVH meesterkok Albert Kooi, hier van Stenden University, waar we te gast zijn. Van uh, restaurant Wané, dus waar we in zitten tussen de gasten gewoon. En aan de rechterhand van mij zit Otto-Jan Bokma. Hij is van boerderij De Nijlander in Workum. En hij maakt biologische kaas... Heel veel verschillende soorten. En dat doet hij van de melk van Jersey koeien. Wat voor koeien zijn dat, Otto? Jersey koeien dat zijn uh, kleine bruine koetjes. Ze geven ongeveer 5-6.000 liter melk. Maar ze hebben, het is dikke melk. Het is meer dikke dan melk. 6% vet en meer dan 4% eiwit. Als je kaas maakt van de koe van die melk, dan heb je ongeveer 10 tot 11 liter nodig voor 1 kilo. Ja. Maar wij, met onze melk, hebben we 7 tot 8 liter hebben we al een kilo kaas. Ik moet jou even onderbreken, want ik hoor nu in mijn oor... dat ze gescoord is ergens bij in Arnhem. Ja, in Arnhem, in de Gelderdome om precies te zijn, is het Vitesse de thuisploeg op 1-0. Een kopbal tegen binnengeknikt door Met Miasga. De Amerikaan, centrale verdediger bij Vitesse voorzet vanaf de linkerkant is van La Sanne Faye. En ik zei het zojuist al een aantal minuten geleden, Vitesse valt meteen aan vanaf het begin. Geen dekking daar in het centrum, niemand let op de boomlange Miasga. En die kan pad dan verschalken, de keeper van FC Groningen. En zo leidt Vitesse al vroeg in de wedstrijd met 1-0 tegen FC Groningen. Richard van der Made was dat. Otto Jan Bok, maar die was net aan het vertellen over de dikke melk. De dikke melk die gegeven wordt door Jersey-koeien. En die Jersey-koeien, die dikke melk, die, die heeft een hele andere samenstelling dan die van bijvoorbeeld Holstein-koeien. Ja, klopt, ja, heel anders. En, en dan kun je als zien aan de kleur. Hij is veel geeler. Ja. En wat betekent dat dan voor de smaak van de kaas? Of voor kijk, de substantie wel, van de kaas? Uh, vet geeft smaak. Maar het is ook zo. Als de melk te vet is, is het weer moeilijker om er kaas van te maken. Dan moet je weer meer uh, waswater toevoegen. Ja. En dan is dat de, de wrongel, die, uh, die krimpt dan meer. Dat is beter. Want we hebben het wel eens gehad, kazen bleven te plakkerig. Al waren ze al een paar maanden oud, ze bleven er plakken aan het mes. Dus we hebben toen meer uh, warmer waswater toegevoegd tijdens ja. het proces. Dan de wrongel, die krimpt dan, dan meer in één. En dan blijft hij droger. Dan heb je een mooier. Uh, ja, mooie kaas. Mooie structuur. Wat, wat, wat heeft jij er überhaupt toe gebracht om kaas van. Of om Jersey koeien te nemen, eigenlijk? En daar, eh, daar nou, dat met is een maal... heel lang verhaal. Maar ja, ik, ik had me zes minuten, zei je. Dus om het heel kort te, te maken. <laughs> um, wij zijn overgestapt naar Bio. Ja. In 1998. Waren Holstein koeien. Echt een hele goede feestapel. Hebben afscheid genomen. En bewust gekozen voor de Jersey koe omdat de koe is volgens ons de perfecte koe voor uh, de bio. Ja. Hij kan onder sobere omstandigheden heel goed produceren. En daarnaast heeft hij ook heel dikke melk. Dus als die melk naar de fabriek gaat, heb je ook uh, een hogere melkprijs. Qua uh, kilo's komen ze aan het, uh, op het eind van de rit komen ze heel dicht bij de Holstein. Want de die gehalte zijn veel lager. Dus het is voor biologische kaas maken eigenlijk de perfecte kaas. Even voor de duidelijkheid, biologisch wil dus zeggen dat jij rauwmelkse kaas maakt, hè? Nou ja, biologisch, dat houdt in. Nou, we strooien geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen. En antibiotica in. is nog een uiterste noodzaak. Ja, ja. Nu heb jij een kaas meegenomen. Daar wordt altijd heel veel over gepraat. En zeker in Friesland. Namelijk de Friese nagelkaas. Klopt. Wat is het geheim van de Friese nagelkaas? De Friese nagelkaas is... Uh, kijk, vroeger... Gebruikten ze de, de, de nagels erin om de slechte kwaliteit van de melk een beetje te verdoezelen. Ja. Maar wij doen hem dus in, uh, in uh, de volle melk. Dus dan heb je gewoon een topkaas. Ik kan wel zeggen, het is gewoon een kaas. Uh, kaas met een hart. Het leeft. Ook al het je hem in de mond doet. Je, het blijft... Uh, ja, de smaken die blijven goed. Je hebt duidelijk in balans. Je proeft en de kaas en de kruidnagel. Daar heb je een bepaald procedé voor en dat ja. komt natuurlijk heel nauw. Dat komt heel precies. Ja. En ja. Wat, waar, waar komt het dan precies heel nauw? Um, Kun je dat aan een, een, een, een, een vet, leek uitleggen? Uh, met vette melk. Dat is ook net als zei, dat is ander, anders kaas maken dan met, uh, ja, met dunne melk. Ja. Met van, van koeien. En het komt gewoon op de minuut waswater toevoegen, temperatuur van het waswater, dat komt heel precies. Want doe je het niet, het is ons één keer overkomen, hadden we onze mengkraan was kapot, hadden we niet in de gaten. En een paar batches met kazen, die waren gewoon droog, heel, heel, heel uh, krommelig van uh, de structuur. Ja. Dus dat moet niet, want het moet, uh... nee, het moet... Zeggen ze dat smedig? Het moet smedig zijn? Smedig, ja. ja lekker romig, smeedig. Romig, smedig ja. moet het van smaak zijn. Ja. Het moet heel erg doordrongen zijn van die kruidnagelsmaak. Ja, maar ook weer niet te veel. Aha. Kijk, want wij doen wel eens mee met keuringen. En vaak uh, de keurmeesters zeggen... Die kaas van ons, die is zo mooi in balans. Wanneer je, wanneer je hem uh, in je mond steekt dan proef je en gelijk kaas en kruidnagel, maar ook in de nasmaak. Je blijft mooi de balans. Want heel veel kruidnagelkaas, je proeft alleen maar kruidnagel... Ja, die zijn dominant. Vers, ja, ja, en verder is geen kaas meer. En dat is dus, uh, gewoon jammer ervan. Ik heb wel eens kruidnagelkaas geproefd... die ik zo geparfumeerd overvond komen. Kan dat? Of ligt dat dan gewoon aan mezelf, misschien? Ken je dit euvel? Uh, nee. Nee, hebben heb ik trouwens ook uh, nooit van gehoord. Nou, dan is dat niet met maar jouw kaas. Maar ik, ik, <laughs> <laughs> ik ben er wel achter. Kijk, smaken zijn heel verschillend. Ja. De ene proeft dit, de andere proeft dat. Maar deze kaas, even voor de duidelijkheid... die gaat de hele wereld over, hè? Klopt, ja. Waar gaat hij allemaal naartoe? We laten hem exporteren naar Amerika. Gaat de Velisteen naartoe. Ja. Uh, hij ligt nu ook uh, in Madrid, sinds vorig jaar. En nu, ze waren ook al bezig met Italië. Maar Italië, dat, dat is wat een... Een moeilijke volk. Ja, die hebben ook heel veel van hun eigen kazen natuurlijk. Ja, precies. En, ja. en die, willen, die vinden ze natuurlijk de lekkerste kazen. Ja, ja. Laten we dit even gaan proeven. Nou hebben we aan, aan Albert Kooi niet echt een goede in dit verband. Helaas, he, he, maar goed, het is zo'n mooi product. dat is het direct. enige waar je echt, eigenlijk niet ja, zo van houdt, Ja, ik heb he? het van, van kinderzaal nooit kunnen eten. Maar ik, ik vind het zo'n mooi product. Omdat die rijping, die smaken in zo'n product zo belangrijk zijn. Ja. Ik denk, voor mij zijn is het goed te vergelijken met worsten of met hammen... Mm -hmm. die eigenlijk hetzelfde procederen gaan. Net zo mooi. Wacht even, laten we die plank even doorgeven. Ja. Charmante assistente Francine die gaat nu met de plank rond. Want aan tafel zitten nog wel meer mensen... en die gaan ook allemaal proeven. Het valt mij op... Um, ik heb iets in mijn mond, lieve luisteraars. Vandaar dat ik wat haper hier en daar. Maar het valt mij op dat hij dat niet extreem zout is... Dat is ook een wankel evenwicht hè? Ja, dat klopt. We hebben ook wel eens wat meegestoeid. Want de ene vindt onze een te zout. Maar de kruidnagel is typisch nooit echt te zout niet. Dat kan nee. gewoon niet. Nee. Ja, wat niet kan, maar uh, nee. nee. Dat, dat gebeurt bij nee, niet bij de nagel. Nee. nee. nee. Nou, heb ik, koop ik ook wel eens bij jou aan de boerderij, uh, in de boerderijkaas. En dan vertrouw jij mij uh, toe. Dat, uh, dat rauwmelkse kazen dat die vaak heel goed geaccepteerd worden. Deze kazen dus door mensen met een koemelkallergie. Ja, klopt. Hoe kan dat eigenlijk? Uh, ik heb laten vertellen. Hier zitten weer andere eiwitten en vetten in. Die zijn beter verteerbaar dan in de hostamelk. Ja. Ja. Het heeft misschien ook wat met uh, uh, A2-melk te maken. Wat is A2-melk? Um... Ja, dat heeft. Ja, dus. Dat ga ik allemaal hele lastige vragen stellen. Ja, dan kan ik niet één tweede die antwoord op geven. Maar dat heeft. Het is heeft, een soort melk. Ook, ja, klopt. Het heeft ook weer te maken met die allergie. Is beter uh, te verteren. Precies, want de koemelk valt voor bij sommige mensen heel zwaar op de maag. Ja, klopt. En dat geldt dan weer niet voor die rauwmelkse kaas nee, die jij. Uh, die ben je eigenlijk gelukkig dat je biologisch bent gaan boeren? Um, de stap om te zetten was heel moeilijk, moet ik nee. zeggen. Ik heb echt wel eens gedacht, waar zijn we aan begonnen? Want in het begin is het gras van de Bielman echt ronder. Want ja, je stopt met kunstbestrooien. Ja. Maar we hebben toen heel veel klaver hebben doorgezaaid. En uh, wat je klaver haalt stikstof uit de licht... bindt die in zijn en dat geeft je weer uit in de grond. Dus wat dat betreft gewoon de natuur en de schepping zitten heel mooi in elkaar. Ja. En dus de natuur en de schepping is eigenlijk mild geweest. En nu, nu is alles in balans... Ja. wat je daar neerzet. Ja, het, is een, het is een machtig mooi bedrijf. Het ligt tussen Worcum en uh, Hinderlopen. En uh, fijn dat je dat uh, hier wilde doen. Vonden jullie hem lekker trouwens aan tafel? Ja? Heerlijk. Ja, heerlijk gevonden. Ja, lekker zacht hè? Ja, dat vind ik ook. Uh, nu inmiddels is aangeschoven Vardau Buter... En Vardau, dat vind ik een schitterende naam. Ik vind Vardau zelf ook schitterend. Maar de naam is een Friese naam, heb ik me laten vertellen. Ja, dat klopt. Je, je bent van het bedrijf De Weduwe Joustra. Een begrip natuurlijk in Friesland en verder buiten. Ja. Uh, Berenburg-producent. Die claimt de enige te zijn met het originele recept. En dat recept is van apotheker Berenburg. Met dubbel E. Via, met een scootje naar... Uh, snake gegaan, hè? Ja, dat klopt helemaal, inderdaad. Is dat verhaal niet gewoon door jullie PR-afdeling verzonnen? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, absoluut niet. En dat zal voor alle merken Beerburg ongeveer gelijk liggen. Want dat verhaal is gewoon het, het, het verhaal van de Berenburg. In uh, 1645 is Hendrik Berenburg in Amsterdam begonnen... met het uh, uh, opzetten van een bedrijfje, een groothandeltje in kruiden... en het verpakken van deze. Ja. Hij stelde allemaal pak pakketjes met kruiden samen... waarvan hij zei dat ze een bepaalde medicinale of helzame werking hadden... En die verkocht hij uh, aan, uh, aan een route, een doorgaande handelsroute waar scootjes uh, voeren. Die uh, tussen Friesland en het westen van, uh, van het land uh, mest bij de Friese boeren vandaan naar de uh, bollenstreek brachten. Omdat kwam... die tulpen, die moesten gewoon bijgevoederd worden. Precies, huh? maar dat was gewoon een hele actieve handelsroute. Er ging mest mee die kant op, er kwamen bloembollen mee terug, maar ook allerlei andere zaken. Die route kwam door Amsterdam. Die man, Hendrik Birdenburg, verkocht daar die kruidenpakketjes en zei dat dat dé oplossing was tegen alle ziekten die aan boord voorkwamen. Nou, die schippers ja. geloofden dat natuurlijk. Die dachten dat. Nou, uh, die wouden dat ook graag geloven. Ja. Dus die kochten die kruidenpakketjes, die namen ze mee aan boord. En dan maakten ze zelf aan boord, maakten ze daar een medicijn van. Dat uh, liet ze trekken op een alcohol, toen vaak nog een, een wat ruwere brandewijn. En dat namen ze preventief driemaal daags in uh, tegen die ziekte. En dat ja. werkte perfect natuurlijk. Ja, ja. En heel veel mannetjes in Friesland doen dat nog, nog steeds. steeds. Ja. En uh, nou moet je zien hoe oud ze worden hier. We hebben hier dus steeds een oorzaak. Ja, ja, precies. Ja, ja. Uh, nou is het zo dat jullie voeren de naam Berenburg met een dubbel E. Ja, klopt. Zoals, zoals de, de, naam, de achternaam ook van de, van de apotheker in Amsterdam. Ja. Daar, daar is een briefje voor overhandigd. Daar zijn zaken voor gedaan. Daar is een document voor overhandigd aan die weduwe Joustra, toch? Nee, dat, uh, de naam die is, uh, die is vrij. Beerburg met twee E's mag door iedereen gebruikt worden. Oh, ja? Het recept echter is wel uh, um, ja, min of meer uh, geheim. geheim. En dat is in onze, in onze handen. Wij maken ons, uh, onze Beerburg nog steeds echt op basis van die kruiden. Dus puur natuur. En het... jij wil voor Mandjaren eenmalig, ook omdat Leeuwarden culturele hoofd... dat is best wel zeggen hoe dat gebeurt, toch? Oeh, Als ik het zou weten, nee, ik denk dat ik dan uh, ruzie krijg met, uh, met, uh, met mijn collega's. Ja, en, uh, en, en met de erfen ook, denk ik. Nou, precies, ja. dus dat moet maar niet. Maar, en ik zou het ook, ik kan het ook niet helemaal vertellen. Ik weet een aantal van de kruiden, maar ik weet niet het exacte recept, want dat is natuurlijk uh, voorbehouden aan de familie. Het zijn hele, ik denk kruidnagel ook, of niet? Onder andere. Wat zit erin? Kalmoes is geblijven. Kalmoes, Kalmoes ja. het is voor voor de, ja. Dat geeft die mooie, bittere toning. Oh, ah, ja. oké. Okay. Kalmoes, kruidnagel, en dan mag je verder, mag je weer niks zeggen. En de rest... Uh... En de rest uh... Je zit nu heel mooi te ja, glimlachen, ik, ik, maar hier, ja, hier koop je niks voor. Ja, nee, Helaas, ja. Er zijn twee versies. Er zijn twee verschillende. Er zijn twee alcoholpercentages. Ja, 32% ja. en ja. 35%. Is de ene voor mannen en voor de andere voor vrouwen? Of nee hoor, uh... nee, nee, nee. De 35% is het hogere alcoholpercentage. Dat is de originele. Daar is het mee begonnen. En dat is eigenlijk nog onze sneker trots, noemen we dat. Dat is de... Ja, die is ook wat slechter verkrijgbaar in het, uh, in het land. Maar dat is echt de, de, de, de volle, de, de kruidige. Ook ja. degene die we gaan proeven straks. Ja, precies. Want we da hebben een glaasje voor ons. Hè? Laten we dat niet uh, uit het oog verliezen. De 32% is later bijgekomen puur uit accijnsoverwegingen, uit commerciële uh, overwegingen. Ah, dat om is in voor de, de rest verkoop, van het land ook precies. verkoopbaar te maken. Ja. Ja. Ja. Dat heeft verder helemaal niet een smaaktechnisch uh, onderbouwd... Uh, onderbouwde oorzaak dat er mensen waren... die gewoon minder alcohol hadden. Nee, helaas drinken. was dit een commercieel verhaal, ja. ja. ja. <laughs> ja. Nou, we gaan, we gaan nu even proeven. Iedereen zit hier nu met een soort... heel mooi houten standaardje. Ja, dat is een, een voegeltje heet het. Een voegeltje? Een traditionele Ja, Oké, okay, ja. en waarom heet dat voegeltje... Nou, dat waren glaasjes. Die werden vroeger uh, op de landen in, uh, in Friesland gebruikt uh, voor de landarbeiders. Die kregen Die Rond een uur of vier kregen ze een, een borreltje om de moeder een beetje in te houden. Maar dat konden ze op het land niet kwijt. Dus dan sloegen ze het pootje eraf en dat staken ze in het land. Nou, de laatste zonnestralen die nog over die glaasjes uh, gingen, daardoor leken die glaasjes net vogeltjes die nog boven het land zweven. Oh, en vandaar nou dat ja. het een vogeltje nee, nee, is. Nee, nou, nu nee, nee, moet ja. jij huilen. hè, ja, ja. ja, maar het verhaal. Het is een schitterend verhaal. Ja, bent nou. ook aan boord van, van de Zeilboten, ja. kan je hem ook gebruiken. En dan kan je hem ook ertussenin zetten. Ja, en dan blijft hij gewoon niet staan. Ook en zo. Ja. Ja. Oh, dat weet jij dan weer. Ja, Want jij zit veel natuurlijk. met Berenburg op een zeilboot. Ja, zeilen en, en Berenburg horen bij elkaar. Dat hoort bij elkaar. Waarom eigenlijk? Omdat Kijk, ik ben natuurlijk als, als 11-jarige jongen hier naartoe gekomen. En op die eerste BM's, de houten BM's, waar ik heb leren zeilen. Ja, dan, dan hoort daar een Berenburgsje bij. Mijn vader... We hebben een een test gedaan met de beste, beste burger. Dus we hebben allemaal Berenburgers naast elkaar gehad. Natuurlijk reden we daar de winnaar bij. En dan drink je één klein slokje aan boord. Als je koud hebt, de wind guurt om je, om je oren. Het is nat. Dan heb je een klein drankje ja. nodig. En dan is Berenburg daar de, de in, beste drank voor. Er gaan hier dus allemaal als, als een soort wave. Gaan alle duimen hier in, in, in de lucht. Hier in Wanneer, in, in Leeuwarden. En dat is omdat de Berenburger... Tomt goed doet met, met de Friese nagelkaas. Hè. Dat is een, Dat is een hele unieke, goede combi. fijne ja. combinatie. Absoluut. Ze zijn, Otto Jans, Jan, ze zijn aan elkaar gewaagd in smaak. Hè. Absoluut. Ze hebben allebei Echt, ja. enorm veel power. Ja, zo'n mooie combinatie. Ook in je mond, hè, als je bij het hebt. Dat is heerlijk. Ja. Ja, het is een heerlijk uh, drankje. En uh, nu willen we nog wel half negen halen. Dus uh, ik ga gauw. Over... Ja, maar ik heb nog zoveel te verdelen. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Het uh, vervelende is, of misschien is het niet vervelend, maar het bedrijf is uh, vorig jaar overgenomen. Uh, door een andere ja. uh, familie, een frisse familie. Het is bon. niet vervelend overigens hoor. Nee. nee, dus een redding geweest natuurlijk. Ja, want er, er waren geweest, ja. grote financiële problemen die eigenlijk buiten de schuld om vanwege ja, juistra zijn veroorzaakt. maar waar ze wel in meegesleept zijn. Ja. De, de Friese familie Boomsma voert, uh, voert dit nu. En is het dan ook zo dat dat geheime recept... Ook, dat bij Boomsma mogen ze dat ook niet weten, of wel? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. nee wij blijven gewoon onze eigen, eigen producten maken... en eigen ja. bedrijfsvoering uh, doen. Dus we blijven gewoon uh, losstaand. Ja. Ons eigen... Uh, ja. Ons ja. eigen bedrijf. Nou, ik, uh, ik heb het idee, ja, ik weet niet, maar ik, ik woon tegenwoordig in Friesland. En het wordt ongelooflijk veel gedronken om me heen. Dus uh, dat zal oh. nog uh, eeuwen doorgaan, denk ik. Uh, inmiddels is aangeschoven Marco Posma. Hij is van banketbakkerij Salveda in, uh, in Leeuwarden. Hij uh, komt uit een gezin van acht kinderen. Hij uh, ontmoette in de banketbakkerij waar hij als jongen werkte... ontmoette hij zijn meisje... Dat meisje zit hier inmiddels ook gewoon met de iPhone aan tafel foto's te maken. En is nu zijn vrouw en samen voeren ze de banketbakkerij twee filialen in Leeuwarden en jullie maken ontzettend veel Friese producten, suikerbollen, suikerbrood dus oranje koek, maar ook dumkes. Hoe is het met de belangstelling voor Dumke's op dit moment? Razend populair. Ja? Ja, ja, ja. Gewoon als nooit tevoren bijna? Of... Sinds wij uh, in een kleine kerkstraat het lekkerste straatje van Leeuwen zijn gaan zitten... Oh, dat is zo'n eetstraatje, ja. is dat, hè? Dan uh, is mijn duimpjesomzet verdubbeld. Echt waar? Ja. Okay. Wat is een Dumke precies? Ja, een Dumke is uh, een, een krokant broskoekje... Ja. met als hoofdbestanddelen de amandelen en anijs... En hoe gaan die in dat koekje? Want volgens mij moet het daar ook een beetje om draaien, hè? Ja, ja het, is, het is traditioneel een, een, een deeg, hè, wat je maakt van boter en suiker. Ja. Daar hebben we ook een recept voor nodig, hè? Die moeten ook hem, hè? Ja. Ja, we ook hebben. Ja, zetten. ja, nee, maar we gaan vandaag gaan we van alles ontfutselen hier aan tafel. Eerst die Berenburg ja. opdrinken en dan, gaan ze, dan worden ze wel ja. loslippig. Boter en suiker en een vleugje zout. En dan doen wij er nog een, uh, wat koekruimels erin. Dat zijn uh, kruimels van koeken, ja. die heel fijn gemalen worden. En dan de anijs, maar niet de gemalen anijs, maar de hele anijszaad De gebruik. hele anijszaad ja. erin. Waarom is ja. dat? Die geeft veel meer smaak. Want okay. als je daar, ik heb ze meegenomen, maar als je daar op bijt... Ja. dan proef je in één keer, die ja. anijssmaak komt in één keer eruit. Precies, dan moet je hem eerst bijten en ja. dan bam. Ja. Dan gaat hij. En amandelen gebruiken wij. Ja, en wij gebruiken gewoon de hele amandel. Dat is vrij opmerkelijk, hè? Ja. Want heel veel duumkebakkers. die werken met. zelfs met poeder, begrijp ik, hè? Met in amandelpoeder. De, in de groothandel gebruiken ze amandelpoeder. of hele fijne amandel, uh, amandeltjes. of ze gebruiken stukjes amandel. Ja. Ik vind het mooie van de, de gewone amandel. Je krijgt echt een bijt. Ja. Je proeft dus een keer een stukje anijs, je proeft amandel. Je hebt een heel andere beleving als je een koekje gewoon gemalen. Maar dat is luxe, op... het is een luxe smaak die je hebt. Ja. En ik heb ook wel dumpjes met uh, hazelnoten. ja en Dit is veel verfijnder. Ja. Doe je die er in het geheel in? Ja, He, we snijden, je moet de zware zien dat we een, een, een, de, de, de deeg hebben. Ja. En dat wordt dan uitgerold in de machine. En dan gaan we, we, we snijden het nog met de hand. Dus we snijden allemaal deze blokjes gewoon met de hand. Dus door het snijden breek je ook wel eens die amandel doormidden. Maar soms heb je ook wel dat je gewoon echt een hele mandel erin houdt. Het gaat om de verhouding tussen de anijs en uh, de noten. De de noten, de noten. Ja. En dan met dat deeg. En ja. dat moet precies in balans zijn. Ja. Daar heeft iedereen zijn eigen wetmatigheid iedereen, voor. Iedereen, elke bakket, bakker of bakker, heeft zijn eigen recept. En dat van jou is, neem ik aan, geheim. En de beste. Nee, nee, sowieso dat zou gaan we ja. krijgen. Hè. Ja. Kom op. Ja, we moeten het rest... erin. Ja. Ja. We moeten het rest... erin. Ja. Ja. Heb jij, ben jij bereid om tegen een behoorlijk fixe som geld uh, Albert Kooi en uh, nou, het, in, in ruil voor de, de, de ja geschoten balonnen? Oh, okay. Ja, precies. Die wordt dan ook in dat lekkere straatje verkocht. Hey, je bent in 2015 ben je gebroken met de traditie om Dumkes in de vorm van een Duim, hè? want daar komt het vandaan ja. uh, te maken. Toen, toen in één keer zagen ze er heel anders uit. Uh, laat ik zeggen, een westerling zou nu zeggen... het lijkt een beetje een, een heel breed hart. Maar het is een pompenblad. Ja. En die komt voor in de, in de vlag van, uh, van Friesland. Ja. Waarom ben jij dit gaan doen eigenlijk? Nou ja, ik ben iemand die houdt van uh, uitdagingen... een uh, keer out of the box te gaan denken. Ja. En ik van de duimpjes al. Hè? eeuwig een Fries koekje, maar het heeft geen Friese uitstraling. Ik dacht van hé, hey, wat is er nou mooier om het ook nog een Friese uitstraling te geven? Door een pompenblad. Door een pompenblad te gebruiken. Ja. Het enige zijn nadeel is dat ik de amandelen kleiner moet maken, dus ik kan niet de hele amandel gooien, dus ik moet amandelstiften gebruiken. Het is ook een platte koekje, hè? Ja, hij is platter. Dus er uh, zijn mensen die zeggen van hé, hey, ik vind dit prettig, want hij eet makkelijker omdat hij wat platter is. Ja. Maar Verder is het, het deeg heb ik hetzelfde gehouden. Alleen mandelen heb ik fijner gemaakt. Maar het heeft wel een Friese uitstraling. En, en werkt dit ook? Ik bedoel, ten eerste zijn die Friesen je gewoon niet met, met de hooivorken komen bestormen... toen je in één keer van het dumke naar het pompenblad ging? Ja. Ik bedoel, het is toch een traditie, hè? Ja, waar je dan maar, waar de, mee aan de, gaat de, rommelen. De, hij zal niet winnen van het duimpje. Nee, nooit. Dat willen mensen niet. Nee, nee. Maar het is wel een heel leuk variant erop. En... Uh... Daarom heb ik ook die, uh, die rol die ik mee heb genomen. Die is speciaal voor een machine waar je die, die koekjes ja. mee maakt. Even voor de duidelijkheid: ja. er ligt hier een enorme deegrol op tafel. met die pompeblad uh, uh, mal. He? Ja, een wals. Uh, malletjes, wals, wals. Ja. En uh, alle ingrediënten liggen hier ook op tafel. Dus zowel de klassieke Dumke als wel het pompeblad. Maar het is natuurlijk wel zo dat de Japanners en Amerikanen. die hier nu allemaal met Leeuwarden culturele hoofdstad komen. Dat, dat, die zal het ja, een worst zijn. Die vinden een pompeblad waarschijnlijk ook wel leuk. Absoluut. leuk. Die herkennen absoluut. ze namelijk uit de nee, vlag. Ja, dus en uh, daar zit jij natuurlijk op te hopen. Uh, absoluut, ja, absoluut. Nou, dan gaan we ze ook allemaal proeven. Jongens, aan tafel. Heel, allemaal. Heel fijn. Ja, is die lekker? Ja, heel fijn. Hij mooi. is anders. Hij is anders dan. Ja, Leg eens uit albert. Koekje nou, nou, is natuurlijk een van de mooiste producten die we in Nederland hebben. Daar kunnen we een hele topografie kunnen ontwikkelen waar we welke koekjes eten. En daar is natuurlijk deze ja. dumke het beste voorbeeld van. Wat ik zo mooi vind is dat die verfijning door die amandelen wat je zegt. Dat maakt wel een mooi koekje. Heel mooi bros. Maar ja. ook die rijke smaak, luxe smaak van dit de dumke vind ik echt waanzinnig. Ik vind het ook fijn ja. dat hij wat minder dik is. Dat zeg ik heel eerlijk. Ja, ik ga veel het. uit eten in Friesland. Ik krijg vaak een dumke hè? Uh, ja. nadien bij dat de thee feit, en de koffie. De dat hij bij de koffie wordt geserveerd. En ik ja. heb ook altijd mijn lippenstift dan wel achter mijn oren zitten... als dat dumke dan uh, zeg maar, uh, opgegeten ja. is. Omdat het is, uh, best een ding is. Ja. Ja. Ik vind het lekker. Het heeft ook een beetje een andere smaak, hè, jongens, of niet? Denk ik dat alleen maar. Nee, dat is allemaal uh, psychisch. Ja. Is dat psychisch? Ja, absoluut. Is het precies hetzelfde? Het is precies hetzelfde. Dus, psychisch, dus. Ja. Jeetje, mine, ik heb nooit gedacht dat ik nog eens een keer wat psychisch zou. Hoe vind jij het, Otto, Jan? Nou, jij zei net, maar het viel mij ook op. Er zijn twee verschillende. Het viel mij ook op. er zijn twee verschillende smaken. Ja. Dacht ik eerst ook. Die, uh, die rechthoekige. De ja, klassieke. Die klassieke? Ja, die, die heeft wat meer smaak dan je met het pompenbed. Ja. Maar ze zijn dus allebei dus gelijk? Ja, met mondgevoel te maken. Hè? Dus, het heeft met, ja, mondgevoel. dus een mondgevoel of een ja. dikke koekje, ja. dat, dat werkt anders in je mond. Absoluut. En dat is denk ik de, de verschil ja. erin. Ja. Zie, en de, die mandelen hebben ook... De, de, de die, die zijn ook weer bereid, als het ware. Die hebben de stiftarmandelen, dat zijn, die, dit zijn eigenlijk die dunne amandeltjes... Ja, je die je gebruikt voor de, voor de pompenblad. Ja, want ja, ik kan daar geen uh, hele amandel in Nee, gebruiken. dat begrijp ik. Maar nee. dat betekent dus ook dat dat, je, dat vliesje... Echt, dat vliesje zit er ook niet in. Dat zit niet op. Kijk, nee. en dat proef ik dan toch? En daar zit, Dat is en helemaal niet psychisch. Een... Nee, toch? Dat is niet psychisch. Oh, Albert Kooij denkt... Nou, nee. ik geloof dat het tijd wordt dat ze nu gewoon afgevoerd wordt hier uit Friesland. Ja. Ik vind het gewoon allemaal heel erg lekker. Ja. En ik hoop ook... Hebben jullie eigenlijk het idee dat met deze Friese producten... dat daar dan ook nu echt belangstelling voor is? Er dat, dat, dat, ja, dat... is altijd al belangstelling voor geweest. En dat gaat nooit over. En dat gaat nooit over. Nee. En, en, en, maar er komen nee. nu toch wel meer mensen deze kant op. Absoluut. Naar Friesland, naar, naar Leeuwarden. Absoluut. Merken jullie daar iets van? Ja, merk het nog niet zo heel erg, maar we gaan er zeker alles aan doen... om dat dit jaar uh, nou, flink op de kaart begonnen. te zetten. Ja, we zijn net begonnen. We moeten nu op stoom komen. Ja. Ja. Nee, ja. Ja. We komen hier gewoon 52 uitzendingen maken een jaar lang. En dan uh, denk ik ook wel je dat dat... We dan komt gewoon wonen hier. We praten over ook een enkel ja. en over andere. Heerlijk. Uh, fijn dat jullie er allemaal waren. En ik hoop tot een volgende keer. Ook fijn, Albert Kooi, dat we hier mochten zijn. Uh, heel graag Zometeen heel. langs de lijn ons. en ons. NTR brengt cultuur.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 Minister Hoekstra wil de risico's van cryptomunten zoals Bitcoin in kaart laten brengen vanwege de enorme schommelingen in de waarde. De Bitcoin schommelde vandaag tussen 7800 en 8500 dollar en was in december nog 20.000 dollar waard. Mensen die in cryptomunten investeren, kunnen heel veel geld kwijtraken winkel in Amsterdam waar gisteren een handgranaat aan de deur werd gevonden blijft voorlopig dicht. De burgemeester vindt dat de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers in gevaar is. Een granaat was volgens de politie geen poging tot een aanslag, maar wel een criminele daad. Het aantal schademeldingen na de aardbeving bij Zee Rijp in Groningen... is opgelopen tot ruim 5600. De beving had een kracht van 3,4 en was de zwaarste in vijf jaar. Door de beving kwam het vaststellen van een nieuw protocol... voor de afwikkeling van bevingsschade in een stroomversnelling. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Het Lucella Carasso en Martje Fixe. Welkom bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er tot 11 uur met livesport, live muziek van de Electric Company... Eh, en natuurlijk ook voetbal, want volgens mij is er al een doelpunt gevallen... of een tweede doelpunt, denk ik. Vitesse Groningen, Richard Mason, van der Malen. Ja, klopt helemaal. Mason Mount, gehuurd van uh, het Engelse. Chelsea zorgt voor 2-0 voor Vitesse nadat met Miasca de Amerikaan... Vitesse al op 1-0 heeft gebracht na 5 minuten. Nu dus 2-0 via Mount. Ja, Het wekelijkse nieuwsforum is hier. Deze week is dat oud-politica Mellie Vos, RTL Z, journalist Roderick Velo... en Amerika-deskundige Victor Vlam. En met hen bespreken we het nieuws van de afgelopen week. Ja, en dat was heel wat. Van de donorwet in de Eerste Kamer tot Trump... en van Groningen tot de dienstplicht voor vrouwen. En we blikken terug op de Davis Cup van vandaag. Wilt u nou beeld bij het geluid? Surf dan naar de webcam op NPO Radio 1.nl. We gaan even terug naar Richard van der Maden. De wedstrijd Vitesse-Groningen in de eredivisie. De nummer 6 Vitesse-Groningen eh, de nummer 13 van dit moment. Richard van der Maden, dus 2-0 geworden voor Vitesse. Ja, mooie goal van uh, Mason Mount die vorige week een nog veel mooie doelpunt maakte in de uitwedstrijd tegen Peck Zwolle toen Vitesse won met 2-1. Nu was het Van Bergen, de vervanger van Milot Rashica vanavond die verkocht werd voor ongeveer 10 miljoen euro. Een mega bedrag natuurlijk voor uh, de Nederlandse eredivisie. Hij Ging naar Werde Bremen. en Zijn vervanger is nu op rechts buiten de 18-jarige Mitchell van Bergen. Die goede dingen, mooie dingen laat zien. Warmerdam de linksback van FC Groningen, heeft tot nu toe een hele lastige avond. En van Bergen zette de bal vanaf rechts laag voor. Het was Matafs, de spits, die hem heel slim liet lopen. En toen kon Mount de bal binnen en tikken in de verre hoek. Met Miasca de Amerikaanse centrale verdediger van Vitesse... maakte na vijf minuten al de 1-0. Het is een beetje eenrichtingsverkeer. Vitesse heeft al meer kansen gekregen dan de twee goals. En FC Groningen laat eigenlijk heel weinig zien. Het is slappe hap, hoewel de laatste tien minuten... komt de ploeg van Ernest Faber wel iets beter in de wedstrijd. Maar kansen heeft FC Groningen nog niet gekregen. Nu misschien met open. ...opening aan de rechterkant. Bal wordt gecontroleerd door Drost... ...dan even opzij gelegd. Zou er misschien een schot kunnen komen? Nee, een steekbal was tenminste de bedoeling op de Japaner Doan... ...maar uh, die bal net iets te hard geplaatst en pas weer. De keeper van uh, Vitesse kan de bal dan rustig oprapen. FC Groningen zonder Mimoen Mahi. Dat scheelt nogal, want uh, Mahi is veruit de gevaarlijkste speler. Nu weer Vitesse met uh, Matafs, maar uitstekend verdedigd door Van Nief. Die er overigens niet goed uitzag de centrale verdediger van FC Groningen bij de 1-0 e van Miasca. Maar Vitesse is in deze wedstrijd beter. Het is sowieso wat frisser sinds de winterstop. Al een overwinning op Sparta. Een gelijkspel tegen Herenveen En vorige week dus die overwinning tegen Pek Zwolle en nu op een comfortabele 2-0-voorsprong tegen FC Groningen in de eigen Gelderdome. Nog 10 minuten in de eerste helft. En volgende week vrijdag, dan is het zover. Dan beginnen in Zuid-Korea de Olympische Winterspelen. En ons nieuwsforum vanavond zit klaar om dat nieuws van afgelopen week te bespreken. Maar we gaan toch ook even naar de Spelen met jullie. Um, is er nou iets waar jij je het meest op verheugt als het gaat om de Spelen, Mairlie? Ja, popsleeën. Want Het is heel snel afgelopen. Nou, oh, je mijn het is echt. Ik ga toch een keer een avondje met jou gewoon de spelen kijken. Het Is echt wel leuk hoor. Mag ik dan ook wat anders meenemen? Zoals? Gewoon een spelletje of een boek of een <laughs> iPad ja. op een Netflixen. Ah, er is in, En Roderick, ga jij ook echt niks kijken? Nou, ik ben heel benieuwd hoe de Noord-Koreanen zich presenteren en hoe zij zich gedragen en of er misschien wel Noord-Koreanen overlopen halverwege de Spelen. Nee, ja, dus ja, uh, nou, je kijkt met een soort politicologische blik. Ja, ik wel. Maar uh, en qua sporten kijk ik heel graag naar. Uh, snowboarden, Omdat het dus ook iets is wat ik zelf uh, heel graag doe. En, maar alleen niet zo hard als die snowboarders uh, bij hey, de Nee, het is spelen. een jonge jongen die uh, nu ja. mee gaat doen, ja, toch? even zo kijken. Victor ja. Vlam? Nog ja, iets waar je voor je bedje uitkomt? Ik, ik, ik heel weinig vrees ik ook inderdaad. Ja. Dus één ding. Ik zag laatst uh, Skeleton bij de Wereld Draait Door. En dat is een beetje zoals bobsleeën. Maar er is een Nederlands meisje eigenlijk. Nog vrij jong die daaraan meedoet. Je schijnt ook niet zomaar overal te kunnen trainen. Dus ze moet gewoon letterlijk naar het buitenland. Om die hele baan gewoon af te kunnen gaan. Maar het is een nieuwe ja. baan. En hij schijnt toch maar een keer of 25 doorgelopen te zijn. Dus het schijnt echt een ride of your life te zijn. Het ziet er prachtig dood enge uit, maar het lijkt me wel leuk, inderdaad. Het lijkt me een van de hoogtepunten van deze Wij Waar lijkt het op? Het is een soort van bobsleeën, maar dan is het in je eentje dat je die baan afgaat. Dus je ligt op je buik. Dat is het kenmerkende ervan. Maar zonder iets eronder, gewoon op je buik? Nee, het is een soort van slee die eronder zit. Oh, ja, dus de, de, de, je gaat hem met een razend tempo eraf. Dus als je de snelheden ziet, dan is het 120 tot 160 kilometer per uur. Dus het gaat echt ongelooflijk snel. Uh, en tegelijkertijd, ja, dus als je net wat sneller bent... door even wat beter te bewegen, dan, ben je sneller, dan heb je snellere tijd... en dan win je ja, Maar als, als het misgaat, dan ben je als eerste in je, je hoofd krijgt. Het is dus echt gevaarlijk. Ja. <lacht> ja. Ja. Dodelijke sport. Ja. En, denk ik denk dat ik te kijken. De eerste Nederlander die wij prominent in beeld gaan zien... is schaatser Jan Smekens Want hij mag de vlag dragen bij de openingsceremonie. Zo werd vandaag bekend. En daar is hij blij mee. Ja, apetrots. Het is wel echt... Uh... Een hele eer om voor Nederland uh, 9 februari de vlag te mogen dragen. En uh, ja, ik vind het echt een eer om te doen. Heb je Jorien Ter Mors al gesproken, die in Sochi uh, de vlaggedraagster was? Nee, niet gesproken. Ik was er wel bij in Vancouver en in Sochi natuurlijk. En uh, ja, natuurlijk is de openingsceremonie sowieso een mooi event. En dan uh, ook nog uh, ja, de troepen aanvoeren. Dat, uh, ja, dat geeft een extra speciaal gevoel natuurlijk. Ja. Je vertrekt dinsdag. Hoe ziet je schema er verder uit? Oefenen met die vlag? Hoe je dat draagt met uh, min, 10? <laughs> ja, min 10? Ja, min 10. Het wordt wel een koude, koude avond. Maar ja, natuurlijk... Uh, um, ja... We het is uh, nog een dikke anderhalve week voor mijn, uh, voor mijn race. Dus uh, die kou, uh, dat maakt niet zoveel uit. En, ja, ik ga er gewoon van genieten. en uh, ja, De vlag dragen, dat moet, uh, dat moet lukken. En degene die bepaalt wie er met de vlag mag zwaaien is Jeroen Bel. De chef de mission is al in Korea en legt uit waarom hij voor Smekers heeft gekozen. Ja, dan moet je eigenlijk naar uh, vier jaar geleden gaan. Uh, tijdens de spelen. En iedereen weet dat, dat hij op 12.0ste die gouden plak miste. Terwijl hij eigenlijk dacht dat hij uh, hem had. Um, wat ik, wat ik bij hem ontzettend waardeer... wat me indruk op hem maakt... is hoe hij daar daarna mee om is gegaan. En wat er daarna natuurlijk gebeurt met Jan... is dat hij uh, A niet geklaagd heeft... Uh, geen excuses gehad heeft... gewoon hard is gaan trainen... en, en nog steeds het doel heeft gehad... om de beste van de wereld te worden. En ja, het is de enige Nederlandse wereldkampioen... op de 500 meter. Dat vergeten we ook nog wel eens... omdat hij daar ook relatief bescheiden in is. En als je hem dan mag typeren als, als, als sportman... dan vind ik het echt een groot sportman... die heel groot is bij verlies... Maar een bepaalde bescheidenheid toont met winst en daar hou ik wel van. Ja, er speelde wel meer deze week rond de Olympische Spelen. Want gisteren werd bekend dat het hoogste rechtsorgaan bij de sport... het CAS de IOC-schorsing van 28 Russische sporters ongedaan heeft gemaakt. Die schorsing werd ingesteld nadat hun namen opdoken... in een onderzoek naar het grote dopingschandaal tijdens de Spelen van Sochi. Nou, of ze alsnog in alle haast naar de Spelen afreizen, dat is nog onbekend. Misschien gaat het IOC namelijk ook nog weer in beroep. En er zijn ook nog weer alternatieven spelen en er is ook weer een neutrale vlag, dus er zijn nog allerlei mogelijkheden. Uh, um, Roderick Velo, als er nog een aantal van die Russen die nu zijn vrijgesproken door het kas uh, opduiken in Zuid-Korea, kan jij daar nog onbevangen naar kijken? Ja, ik denk het wel. Ik vind het heel mooi wat er gebeurt eigenlijk, want de IOC kan inderdaad met een, met een klacht komen en, en, en dan is er toch nog een onafhankelijke onderzoeker en een soort van rechter die gaat bepalen of het allemaal terecht is. Dus ik vind het eigenlijk heel mooi wat er gebeurt en ook goed dat er naar de details wordt gekeken of het ook daadwerkelijk um, voldoende bewijs is... dat deze mensen geschommeld uh, dan wel gefraudeerd hebben. Dus ik, ik vind het goed dat het gebeurt. En ja, ik denk, als, als ze nu worden vrijgesproken... of het is onvoldoende bewijs, dan ga ik ook uh, ondervangen kijken. Nou, laten we even luisteren wat de chef de mission, Jeroen Bijl, hierover zei. De Russische kwestie, er zitten allerlei kanten aan. Gisteren was weer was, was hoofdstuk zoveel, namelijk het kast dat 28 Russische atleten min of meer... Nou, niet heeft, vrijge wel heeft vrijgesproken, heeft gezegd er is niet genoeg bewijs om, ze, om hun levenslange schorsing overeind te houden. Ja, hoe komt dat bij jou over? Nou, In ieder geval als, als uh, complex, juridisch complex. De leken snappen het niet, uh, niet meer. Uh, de media die heeft moeite om het te snappen. En het is ook gewoon ingewikkeld. Wanneer wel geschorst, kan hij nou toch nog meedoen. Uh, die groep van 28 die moet er nog door een commissie beoordeeld worden die er niet meer is. En uh, Kijk, wij gaan, wij gaan uh, ervan uit dat we dadelijk hier in de arena tegen schone sporters uh, uh, strijden. En wie dat zal zijn... Dat zien we dan wel. We moeten ons hier ook niet meer druk om maken. De, de, de sporters doen het overigens niet. Ik vind dat ze daar goed mee omgaan. Jij ja, dat wel? Nee, ik, ik kan er van alles van vinden. Maar uiteindelijk ga ik er niet over. Uh, daar hebben we allerlei juridische instanties uh, uh, voor. Um, ik ga ervan uit dat IOC er van alles aan doet om met schone sporters hier te komen. En dat vind ik ook het belang. Daar moeten wij ook voor staan. Um, en dan zien we wel wie hier uiteindelijk staat om uh, tegen ons de competitie aan te gaan. Nou kun je op twee manieren kijken naar het IOC. Het IOC heeft gisteren ja, toch wel een tik op zijn neus gehad dat, dat, dat een beslissing die zij genomen hebben terug is gedraaid. Vind jij, het, vind jij dat zij zorgvuldig hadden moeten zijn of vind je het ook dapper dat ze aan hebben gedurfd om ja, toch actie te ondernemen naar het bewezen gedoe uit Sochi? Nou, ik, ik, ik, ik, het is heel moeilijk om dat voor mij te beoordelen. Zeker je eerste punt, uh, dat ze onzorgvuldig zijn geweest. Ik denk dat het een hele moeilijke kwestie is geweest die onder hoge tijdsdruk uh, gedaan is. Ik vind wel dat ze uh, de stap die ze gezet hebben, die kan ik wel uh, waarderen. Dus, dus dat ze zo streng geweest zijn? Ja, ik vind wel dat het goed is dat ze stappen hebben gezet om, om op te treden. Want we gaan allemaal voor die schone sport. Ja, je hoorde Jeroen Bel in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. En nog even, Roderick Velo, een beetje een complex verhaal. Ja, ja, Snap is het is heel je complex. Nog? Ja, nou ja, nee, ik begrijp niet van het bewijs. Maar wat ik al zei, ik vind, ik vind het heel mooi dat er. Natuurlijk, het is een haasklus geweest hè, van het IOC, dat klopt ook. Nou, daar zat ook tijdsdruk achter. Dus dat was ook goed. Het is, ik vind het ook heel goed dat ze het gedaan hebben. Maar ik vind het nog beter dat er uh, nog eens iemand naar kijkt. Want um, een, een schorsing voor een het leven... Regel, hoor. Want, dat ik er is er van? wel echt structurele uh, dopingpraktijken die er geweest zijn in ja. Rusland. En ik denk wel dat het, het probleem is dat het de legitimiteit van die sport... gewoon zo vreselijk aantast als je deze mensen toelaat. Want je, het probleem met doping is zelfs als je het nu niet meer gebruikt... maar in het verleden wel, dan kan je er nog steeds voordeel van hebben. En eerlijk gezegd vind ik niet meer dat je geloofwaardig mee kunt doen. Nee, maar dan moet het bewezen zijn. Het is heel erg bewezen, dat is het probleem. Maar het vind... structurele doping, dat is het probleem. Nee, oké, okay, maar, maar blijkbaar vindt het in een aantal gevallen is het, is het duidelijk dat, dat er onvoldoende bewijs is. Nou, dan moet je volgens mij ook eerlijk zijn. En dan moet je zeggen van nou, dan, dan uh, ja, als er onvoldoende bewijs is, dan is iemand niet schuldig en dan moet iemand goed ja. kunnen meedoen. Maar Victor, jij kan niet meer onbevangen naar die Russische sporters kijken. Nee, ik vind het heel moeilijk om dit geloofwaardig te zien inderdaad. Want als je de documentaires hebt gezien, uh, ja, dan vind ik het gewoon schokkend dat er gewoon echt urinestaaltjes onder een soort van uh, uh, uh, uh, ja. onder een muur door een muur zijn doorgegeven om die te verwisselen met schone staaltjes. Dus ja, dat, dat, dat is daar gewoon aan de lopende mand gebeurd. Er is echt heel erg vals gespeeld. En dat tast wel die sport aan en de legitimiteit. Ik vind dat zonde. maar Mijlie, is het er mee eens? Zie ik. Ja, ja. Eén van de redenen. niet kijken. Oh ja, we dus zijn weer terug bij Al. Nee, maar het is juist heel spannend. Net als Vitesse. Hoe staat het ervoor? Richard nou, van de Maanden. Ja, niet heel erg spannend hoor. Daar wordt misschien de 3-0 gemaakt. zeker. Hij zit erin. Nee, ha? bal wordt nog net voor de lijn oh. oei, oei, oei, Wat een oh. spectaculair moment. En eindelijk veert het publiek hier in Arnhem in de Gelderdoom weer eens op. Want het is uh, vrij matig. Het is ook wat uh, gesapig. ook bij het uh, publiek. Maar deze bal, het is uh, de vraag. Of hij wel of niet over de doellijn was. De kopbal was in elk geval van Kuram Kasja. De aanvoerder van Vitesse na een corner vanaf de linkerkant. Het spel gaat nu eerst even door aan de linkerkant met Drost namens FC Groningen. De bal wordt weggekopt door dezelfde Kuram Kasja, die nu alweer achterin te vinden is. Groningen kreeg overigens zojuist een ongelooflijk grote kans. Het was moeilijker om de bal naast te schieten dan in het doel. Tom van Weert, de spits, miste van dichtbij. We zitten inmiddels in minuut 44 en Vitesse staat dus voor met 2-0... En zojuist had het misschien wel. Maar dat moet ik in de herhaling nog even goed terugzien. En die herhaling die gaat nu komen. Dus ik ga eventjes meekijken op mijn monitor. De corner vanaf de linkerkant. Dan is het Kastja die kopt. Eerst is het pad die redt. En dan denk ik wordt die bal daar achter de lijn weggehaald. Door Bakuna na een inzet van met Miasga. En ik denk maar het camerastandpunt was niet helemaal goed. Dat je kunt zeggen die bal was helemaal in zijn geheel. Want dat moet over de achterlijn. Maar Bakuna ingevallen voor de geblesseerde. Rijs. Ik had sterk de indruk dat hij de bal achter de lijn weghaalde. We zullen later misschien nog wel wat meer herhalingen zien. Maar Vitesse is duidelijk beter in deze wedstrijd. We zitten inmiddels in de laatste seconde van de eerste helft. Ja, er komen waarschijnlijk nog wel twee minuten extra bij na een blessure van Rijs, de middenvelder van FC Groningen. Sneuën aftocht raakt geblesseerd. Ongelukkig nu een ingooi van Dabo. Bal wordt doorgekopt. Blijft een beetje hangen daar in het strafschopgebied. En wordt dan uiteindelijk weggehaald door Van Nief dan opgevangen op het middenveld. En inderdaad Twee minuten krijgen we er extra bij in deze eerste helft. Twee minuutjes dus nog in deze eerste helft... waarin Vitesse veel en veel beter is dan een slap spelend FC Groningen. 2-0 is de voorsprong. En voordat wij met het Forum met de Nieuws bespreken... tijd voor live muziek, want het is volle bak in de studio... hier met drie man en één vrouw van de Electric Company. Hartelijk welkom. Goedenavond. Uh, Zach Chapman, zanger en gitarist. Jullie spelen vanavond drie nummers. Het eerste nummer is altijd een, een nummer dat te maken heeft met het nieuws. En dat is in dit geval Groningen? Ja. Uh, we waren met Eurosonic Noorderslag. Waren we hadden we wat showcases staan in, uh, in, in Groningen. Onze bassist komt uit, ook uit Groningen. En wij waren erbij uh, toen ze met de fakkeloptocht bezig waren. Met de stille optocht. We waren, moesten op verschillende locaties in de stad zijn. En je kon er niet omheen... Uh, de hoeveelheid mensen die uh, die, uh, die toch uh, dingen graag veranderd zien worden die de straten op waren gegaan in een vredig protest en uh, dat is uh, nou, ja, wel uh, gelinkt aan uh, een, een, een liedje van ons waarin het gaat over uh, uh, problemen voorkomen, overkomen oplossingen bedenken en, um, en uh, de, op zoek gaan naar de positiviteit van dingen en dat gaan we nu spelen it's called let's write another plan gang 2, 1 Turtles over. What are you to do? Where's that bright new road heading? And cry, Hope they won't leave your side and let you down tonight. Let's ride another plan. Dank jullie wel. Tot straks. De eerste helft Vitesse. Groningen is intussen afgelopen en het is 2-0 gebleven. En aan tafel, uh, ze zitten er nog hoor. Mijn lievels, Roderick Velo en Victor Vlam. En zoals gewoonlijk ja, in het eerste half uur van Langs de Lijn Omstreken... Uh, jullie eigen nieuws. Victor, ik begin bij jou. Wat is jouw nieuws van de week? Ja, het uh, nieuws van een uh, snapteskundige bij Nieuwsuur deze week op maandag. Het begon natuurlijk allemaal met Rian van Rijbroek, die bij Nieuwsuur zat. Uh, zei daar wat dingen die vervolgens door heel veel uh, cyber-experts... of tech-experts eigenlijk werd aangevallen? Vandaag werd ook duidelijk dat een deel van haar boek... feitelijk Plagiaat was, wat ze samen met Willem Vermeent heeft geschreven. En nu is ja, ook nieuws weer er wel achter dat dat niet zo'n goede gast was. Dus die zijn daarop teruggekomen en hebben excuses daarvoor aangeboden. Het is best wel opmerkelijk. Het gebeurt niet zo heel vaak dat je gewoon zo'n verkeerde gast hebt. Ik zat er ook direct naar te kijken als iemand die ook wel eens wordt uitgenodigd... als gast, als deskundige bij een programma. En mijn eerste gedachte was hoe in hemelsnaam heb je dat kunnen doen? Dat je daar bent gaan zitten terwijl je gewoon feitelijk niet zoveel kennis van zaken hebt. Want ze moet toch ergens zelf weten dat ze er niet zoveel van af weet... als je ziet wat voor fouten ze allemaal heeft gemaakt. Maar ik denk de verklaring die zit er maar in... en dat is misschien ook wel herkenbaar als je heel eerder ik ben voor heel veel mediadeskundigen als je betaald wordt om te praten over dingen dan uh, word je op een gegeven moment goed in het verkopen van bullshit. Je weet hoe je bepaalde hiaten in je kennis moet bedenken. Zou jij dat? Ook? Ja, ligt nee. dat bij jou, nee. Ligt nee. Bij dat, jou dan dan nee. ook? Ligt dat bij jou ook? Dat is precies waarom ik het zeg inderdaad, want volgens mij is het een verleiding die constant op de loer ligt. Want die voel je altijd... wel die verleiding? Absoluut, absoluut. Het is zo makkelijk om gewoon uh, niet je woord te bereiden en gewoon bullshit te verkopen. Het is zoveel makkelijker, want je krijgt hetzelfde geld. Dezelfde aandacht en dezelfde waardering ervoor. Niemand weet dat je gewoon onzin hebt lopen te verkopen. Dus je moet daar constant scherp op zijn. En dat, dat, ik, ik bedoel, als je dit serieus wil aanpakken, moet je dat doen. Want je, je kaartenhuis stort op een gegeven moment gewoon in. Dat is wat daar gebeurd is. Maar laten we niet vergeten dat ook Trump... zijn hele leven gewoon bullshit heeft lopen verkondigen. In, in zijn eerste jaar als president... heeft hij meer dan 2000 leugens volgens de Washington Post verteld. En dat zijn 2000 aparte leugens. Niet eens gewoon... Sommige heeft hij 60 keer verteld. Dus je kunt er heel ver mee komen. Maar dat geeft wel als reden aan... dat we scherp op dat soort dingen moeten zijn. En dat vind ik de wijze les van deze week. Dat we nou met z'n allen erop attent zijn. Dat we gewoon ook naar mensen die zich deskundig noemen... dat we daar goed op moeten letten of ze wel Ik snap niet ho ja. hoe ze er, ja. door, hoe ze er door, bij Nieuwsuur er dan doorheen is gekomen. Er zijn nou, best wel veel cyber-experts. Ja. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van haar gehoord. Als nee. ik een cyber-expert zou uitnodigen... dan zou ik echt wel even kijken naar de credits. Dus ik snap niet wat de verklaring van Nieuwsuur is. Nou, ze, is, hebben, is, ze, ja, ze hebben wel... Ik hoorde vandaag Joost Oranje op de radio. En uh, zij ze aanbevolen. Ze hebben met haar gesproken. Ze hebben ook weer andere deskundigen gesproken. En wat zij op televisie zei, had ze helemaal niet in het voorgesprek gezegd. Wel andere dingen. En die hebben ze vervolgens gecheckt. En uh, Nieuwsuur, zij waren ook heel verrast eigenlijk waar ze in de uitzending mee kwam. Maar, dus dat heeft hun overvallen. Ja, zo. Ja, maar het, het zegt oh, dan misschien ook film. iets over uh, dat de, de kennis van zaken bij Nieuwsuur uh, op dit onderwerp, althans uh, niet al te groot is. Want nou dan, ja, als zij al wat dan anders zegt in het voorgesprek... Dan, dan nee, is maar, dat misschien niet het probleem geweest. Maar dan, ik snap maar zeker van. Kijk, de, de, de, er zijn heel veel deskundigen op het gebied. Ja. Uh, ja. Bij, bij ons op de redactie lopen er ook. Heel veel van die ja. nerds, noem ik ze maar even, uh, uh, rond die heel veel uh, op dit vlak weten. En uh, die ja, je hoeft maar raar met je ogen te kijken of iets dergelijks. En, en, en, ze, en ze zeggen van nou ja, dat klopt echt niet. Of ja, zo, nou je zei ook dat degene die de specialist is op de redactie, dat ja. die nou net vrij was. Dus nou, een hele ongelukkige samenloop van de ja. omstandigheden. Ja, maar ja. Zijn, ja. Ja. Je mag... ja. Ja. Ze dat was volgens mij wat, wat vinden jullie nu van vermeend? Die is een beetje, ja, nee, ze is vermeend. hij heeft zijn uh, boek teruggetrokken, dus. Volgens mij wordt het lastig, want heel veel mensen gaan nu al zeggen: van we gaan eens kijken naar wat voor boeken die nog meer heeft geschreven. Heel veel boeken uh, geschreven, hij heeft 30, 30, 30 zijn. geschreven, volgens ja. ja. Dus dan zal daar ook van is daar misschien ook plagiaat gepleegd. Dus voor hem is dat natuurlijk ook wel heel problematisch. Hij heeft niet, dus dat vond ik op zich wel. Ja, wel, hoewel weer goed. dat weet je dus niet, hè? dat zeg jij nu, maar daar hebben we nu nog geen aanwijzingen voor. Nee, nee, nee precies. Ik zeg ook van hij heeft, nee, dat bedoel ik ook zeker te zeggen. Hij heeft nog absoluut geen plagiaat gepleegd. Ja, maar ik, ik, gaan... ik let even goed op ja. jouw formuleringen ja, nu, hè? Gaan Hij is is ja, dat Blijf, ik ga jou in de komende twee uur echt heel goed in de gaten houden. Ja. Mijlie liefst, je ja. hebt wat vrolijke nieuws. Nou ja, weet je, het is heel veel nieuws wat ik belangrijk vind. Bijvoorbeeld, hè, Waarom de lonen achterblijven, daar gaan we het straks over hebben. Maar laat ik een, een vrolijke noot. De verjaardag van de week van... Prinses Beatrix. Um, ik ben natuurlijk eigenlijk zoals iedereen... met een beetje verstand Republikein. Maar hoe ouder ik word... en hoe meer ik zeg maar, politieke processen heb gezien... en wat zeg maar, de, de, de, het juk van de kiezer... en het geheigen van de kiezer in je nek doet... hoe meer ik respect begin te krijgen voor het Koninklijke Huis. Het is heel raar. Een goede vriend van mij, Ewald Het Eergang... Voor, eh, voorzitter van het Republikeins Genootschap... die zal Heeft mij verreend ook? Ook <laughs> Ik dacht, die krijgt dat ook nee, steeds meer. Nee, die, meer. Krijgt, dat, nee, die <laughs> krijgt dat zeker niet. Maar... Um, en er stond een, een analyse in de Volkskrant van... Hè, dat, het is de koningin die eigenlijk dankzij wat haar is overkomen... zo populair is geworden. Nou, dat vind ik wel een beetje een hele zure conclusie. Het, het klopt inderdaad en dan dat, we hè, het, het is over. menselijk geworden. Door, hè, dus de, de aanslag in 2008, het, het vreselijk... Het, het overlijden van haar man en van haar zoon... He, toen, toen zagen mensen van, he, wat, wat een mens zij was. Maar een van de mooiste reacties... Die, waarvan ik echt... Was, oh ja, dat is wel fijn dat we een koninklijk huis hebben... die dus niet continu in, in de gunst hoeft te komen... en die dus niet... ze stemmen zelf ook niet... was toen ook haar reactie op, op uh, dat vreselijke gebeuren in, in Apeldoorn. He, dus de, de zucht die zij toen slaakte... die voor heel veel mensen herkenbaar was. En dat heeft ze natuurlijk wel vaak bij de Belmar-ramp. De, de manier waarop ze daar was... En dat geven ze dan toch weer door aan elkaar, dat ze dus op een of andere manier datgene wat wij PvdA's graag willen namelijk de boel een beetje bij elkaar houden. Dat doet het Koningshuis vanzelf. En, en daar wat, zijn ze voor getraind. En jij hebt haar vast wel eens ontmoet als ik Kamerlid. Wat was op, jouw ja. persoonlijke ervaring met haar? Daar mag ik natuurlijk niks over zeggen. Ja. <lacht> hey, ben ja, ja. Nee, dat deed jij. Ik was bij dezelfde bijeenkomst. Het was, het was de, op een gegeven moment zijn ze ermee gestopt. Omdat het kamerleden het verklepte. Maar ergens in 2007, 2008... Toen werden kamerleden weer uitgenodigd... voor de jaarlijkse borrel op Pleist Noord Noordeinde. Ik was daar ook. Ik kan je zeggen, het was heel gezellig... En, ja, zonder dat ik op inhoud inga, dan, dan fladderen ze zo'n beetje rond... langs die borrelende kamerleden. Er wordt gewoon wat getronken en gekletst en van alles. Het is echt zo'n leuke borrel. Ja, en, en zij was toen echt een hele goede doel. Het was heel gezellig. En um, ja, het, het was wel inderdaad de laatste dag van haar, Jan Boekestein. Ja, want die heeft daarna gesproken ja, hè, wat over wat, haar, wat ze had gezegd. Wat ze had en, gezegd en, en, en toen moest en, hij weg als kamerlid. Niet dat het allemaal zo vreselijk interessant en relevant... en gevaarlijk of wat dan ook was... Maar ja, dat schijnt dan weer niet te mogen. Victor, nog even heel kort. We hebben nog 40 seconden. Uh, heb je het ook gevierd? De 80-jarige verjaardag? Uh, uh, nou, weet je, ik heb wel respect voor de koningin gekregen. Dat ben ik het wel eens met wat uh, Meili zegt. Het, het, het idee is dat de politie praten wel eens over een soort van opoffering die ze doen. Het is niet echt een opoffering. Voor de koningin is dat wel het geval. Want zij heeft er niet voor gekozen. En het is haar hele leven die ze er feitelijk aan heeft gegeven. Dat vind ik een ontzettend mooie prestatie. Prachtige geworden, hè. Zo, nou, zo rond de klok van negen. We gaan, uh, we gaan straks verder, jongens, met allemaal. Uh... Met het nieuws van Roderick ook. We ja, waren weer tot naar 9. Ja, Roderick, dat je niet denkt, ik kom niet aan de beurt. Oh, okay. Jouw nieuws komt nog. <laughs> straks. Blijf luisteren, mensen. <laughs> tot zo. NPO Radio 1. 1.7.